Je kan volgende week weer naar de biep, dierentuin of buurthuis. Want woensdag komt er, zoals beloofd, een einde aan de zogenoemde tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Dat zei premier Rutte in zijn wekel wekelijkse gesprek met mijn collega Ron Vrezen. Dat pakket van twee weken dat stopt op woensdag. Uh, ik dacht woensdag gaat het tien uur of donderdagochtend ja. vroeg. Het dat is, dat is voor zeker? twee weken. Ja, daarvan hebben we gezegd dat stopt sowieso op Want woensdag. Want als ik op de bioscoopagenda kijk, dan zie ik nog steeds dat donderdag leeg is. En dat bioscopen kennelijk denken: nou, we moeten okay. maar even. Nee, maar de wachten. afspraak die we in Niels gemaakt hebben, we, we dus doen dat een, kan donderdag. We doen een, een versnellingspakket voor twee weken en dat stopt ook na twee weken. Tegelijkertijd sloot Rutte niet uit dat er daarna mogelijk weer andere coronamaatregelen moeten worden ingevoerd. Maar dat is nu nog niet bekend. Dinsdag houdt Rutte weer een persconferentie. Tweede Kamervoorzitter Gadissa Arip wil dat ook na de verkiezingen van volgend jaar graag blijven. Dat zegt ze in een interview met de Telegraaf. Dat betekent wel dat ze eerst weer voor de PvdA gekozen moet worden. Arip is al bijna vijf jaar voorzitter van de Tweede Kamer. Het Gouden Kalf wordt misschien genderneutraal. Er bestaat nu nog een prijs voor beste actrice en eentje voor beste acteur. Maar de organisaties die achter de filmprijzen zitten willen daar graag één van maken. Dat geldt ook voor de categorieën beste bijrol en beste acteur of actrice in een televisiedrama. Politie en burgemeesters zijn bezorgd over de opkomst van de druk 3MMC, ook wel bekend als Poes... Vooral jongeren gebruiken de drugs, zegt deze burgemeester. Kinderen van, van 13, 14 jaar. die uh, wikkels openmaken. en het op hun telefoontje leggen. om het. Uh door hun neus naar binnen te snuiven. En dat is toch best wel redelijk schokkend voor, uh, voor die leeftijd. En het is niet zonder gevaar, zegt de verslavingszorg. Dat je je bloeddruk verhoogt, dat je hartslag veel te hard gaat. Uh, en het heeft ook de behoefte om meer te nemen. Dus vermoedelijk wat uh, verslavend. Uh, je kan er ook soms een beetje angstig van worden. De drukpoes is legaal te koop via internet. De makers van dit soort designer drugs omzeilen de wet... door de chemische samenstelling net iets te veranderen... als een bepaald middel wordt verboden. 3 MMC lijkt bijvoorbeeld sterk op 4 MMC Oftewel miauw miauw, dat wel verboden is. Dan nog het weer. Alleen in het zuidoosten is er nog kans op een bui vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of acht. Het wordt een grijs weekend. Zaterdag nog droog. Zondag meer kans op regen. En het wordt rond de 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk richting Noord-Holland op de A7. Tussen Brezandijk en Den Oever is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. nu heb gewoon. Is hij er een beetje klaar voor? Three, two, nou, wij wel hoor. Oh, welkom bij een frisse, fruitga nieuwe Ziet. het enige echte. DJ Dion Sydney, Hij neemt nog een beetje miauw, miauw. Of was het nou poes? Ja, ik weet niet waar hij aan zit. Maar hij zegt: Ik ga vanavond harder dan hard met mijn set. Oh, hij begint heel rustig. Maar ja, dat kan altijd hè. Dat kan gewoon altijd. Twee uur lang op jouw 106.9, 104.5, Zandvoort's grootste dansvloer. Hij staat weer wagenwijd open. Trek je stoute stoelen aan. Hij gaat lekker. DJ Dion Sydney, nou. Oh, wat gaat hier lekker! DJ Dior Sydney, nauwelijks een kwartiertje in de studio en hij gaat nou al los. Oh, hey, leuk dat je erbij bent. See you in sessions? Op jouw vrijdag de 13e. Jouw avond kan er ook niet meer stuk. The session. Tot session. 10 uur. one and only DJ the Sidney. And yeah, DJ KK. Die gewoon lekker live. In hey, the mix. No pre-recorded sets. Just everything is loose. Let's go. DJ Dion Sidney. It's all yours. Mm. Yeah. We gaan naar hetzelfde plaatsje, bijna I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh, oh my God, oh my God, I see you, I but I'm frozen in motion, and when me it's up, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, so <laughs>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 Zit niet in de hout. Zat voor het grootste dansvloer. Neem lekker een drankje. Gewoon door de, de nacht. in En tijdens de dansen. En we lekker kalt op in bass kicks in everybody Live on the stream. DJ Dion Sidney tot aan 10 uur. En daarna gaan we gewoon lekker lekker door. Vanaf 10 uur DJ JJ. Over jou, Steven Sandburg. Je kan al slaaien, ook lijken. Horen of... Ziggo kanaal. Winstig, als ik het goed heb. Zit je gewoon toch voor die buis plakt. Zit je hebt gewoon alles bij dan. Dit is Seed Sessions. kick, kick, kick, kick, kick, kick. When the bass kicks in, everybody's hands up. U terug luisteren op Mixcloud of gewoon via CFM Stoppboard. Zometeen naar het nieuws weer verkeer van 10 uur, een uur lang, 10 part waartoe. Met niemand minder dan die in de mix. Hou me hier!